Wacht met het NWS-journaal. Minister van der Stuur en staat erkennen dat ze zich als VVD-Kamerleden op een verkeerde manier hebben bemoeid met de afhandeling van de Teven-deal. Dat zeiden ze in het Kamerdebat over de financiële schikking met crimineel Kees Haam. De VVD-bewindslieden adviseren als Kamerleden het ministerie over het schrijven van een persbericht over de deal. Dat hadden ze naar eigen zeggen beter niet kunnen doen. De oppositie verwijt bij de VVD'ers dat zij als Kamerleden hebben meegeholpen om informatie over de tevendeel achter te houden. Het Instituut voor Oorlogsstudies, NIOT, buigt zich opnieuw over de kwestie Srebrenica... ruim twintig jaar na de val van de VN-enclave in Bosnië. Het NIOT gaat in opdracht van minister Hennis een verkennend onderzoek uitvoeren. Aanleiding voor het nieuwe onderzoek is de suggestie in het VPRO-programma Argos deze zomer dat de Amerikanen, Britten en Fransen hadden afgesproken... geen luchtsteun aan de Nederlanders te geven. Bij de val van Srebrenica werden 8000 moslimmannen vermoord... door Bosnisch-Servische troepen. De Rabobank waarschuwt voor sms'jes van criminelen... die bankgegevens van mensen te pakken proberen te krijgen. De bank heeft de afgelopen dagen tientallen meldingen binnengekregen... van dit soort phishing-sms'jes. In de berichten worden mensen gelokt naar valse websites... Waar klanten hun bankrekening en pincode in moeten vullen. De fraude helpdesk zegt dat het versturen van dit soort sms'jes relatief nieuw is. Meestal gebeurt het via e-mail. Twee inwoners van Dordrecht zijn opgepakt omdat ze 1300 kilo zwaar vuurwerk hadden opgeslagen in een woonwijk. Politiewoordvoerder zei tegen RTV Rijnmond dat de ontploffing van al dat vuurwerk. een ramp als die in Enschede had kunnen veroorzaken. De politie kwam de Doortenaren op het spoor toen ze het vuurwerk via internet te koop aanboden. Het weer. Vanavond wordt het overal droog, maar het blijft wel bewolkt en vrij grijs. Morgen is het erg zacht. In Zuid-Limburg kan het 16 graden worden. Het blijft vrijwel overal droog met af en toe zon. Dit was het ene ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Z -M -M. Turn out the music. Het laatste deel van Stef en Stijn. Pijn in de billetjes, Stef en Stijn. Met zometeen maar en Pay No Mind. Maar eerst beginnen we ons laatste deel met dans en toothbrush.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 We'll laatste deel van Steffen Stijn. Je hoorde Madea en no Mind En je hoorde het dans van de worstel. Toothbrush. Ja, dat ja. En je u neervergist? Vergist. Weer is naast de pot gepist. gepist. W -w -w -w -w -w Wat ga je doen? Nou. Bucketlist. Heb hey. je je trein gemist? Gemist. Ben je een feminist? Feminist. Hey. Hey. Wat ga je doen? Hey. Nou. Bucketlist. Hey. Hey. Yeah. Bucket, bucket. Bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket list. Waarom moest je zo verleuk met die fucking mondharmonica? Ja. Wij gaan uit elkaar, Stijn, als radioduo. Eh... Um, maar dat betekent niet dat we geen vrienden meer zijn. Oh, oh dat was ju juist de bedoeling dat dat wel zo <laughs> <Ik troot> zijn. <eruit laughs> Ik dacht uit. eindelijk van steven. Eindelijk ervan af. Um, en ik zat te denken... we moeten eigenlijk uh, geheel in de stijl van dit programma... we hebben heel veel bucketlists samen gedaan. Ja, en er geen één uitgevoerd. Geen één uitgevoerd. <laughs> maar stand... het was een leuke zin. Eigenlijk jingle. zat er op onze bucketlist... om een keer iets van de bucketlist af te doen. Dat zou wel tof zijn. Um, het nee, lijkt... We hebben één gedaan. In een onderbroek de uitzending presenteren. Ja, en we hebben een keer drie weken niet gerukt... voor, ja. de, voor de wetenschap en voor de radio. Ja, ook uh, nog. Dus dat zijn twee... Toch maar twee... drie weken afgerond, hè. <laughs> ja, we hebben allebei net die drie weken niet gehaald... maar dat is misschien too much niet. Het leek mij heel leuk... Wij hebben één ding echt gemeen. Dus ja. ik bedoel, we zijn eigenlijk heel verschillend. Ja. Maar we hebben één ding echt gemeen. En dat homosexuele... is dat... Oh ja, ja, dat ook. Ja. Ja. Sorry. En onze grote pik. Maar uh, ja. daar scheppen we graag niet over op. Het lijkt mij heel leuk om een keer met jou. En dat, dat wil ik ook echt een afspraak maken. En dat zal niet binnen nu in een jaar zijn. Want we zijn allebei hartstikke skeer. Je ziet ja. net je bankrekening zien, laat ik het zo zeggen. Nee, we wisselaars. Het is, nee, één... Mogen wisselaars, hè, dus het is uh... maar één, uh, één cijfer. <laughs> <laughs> en het is niet hoger dan een vier. <laughs> er staat drie euro op. Um... Waarom zeg je dat? Hey, je ah. moet even de, de, de, de schijn van de goed betaalde radio die oh ja. je ophouden. Ja. Um, het lijkt mij leuk om ooit een keer, en dit plan wil ik echt zetten. Dus geen ja. gelul, dit wil nee, ik nee, echt nee. zetten. Ja. Wij zijn allebei ontzettend fan van Harry Potter. Ja. Al vanaf ons jeugd allebei de boeken gelezen, de luisterboeken geluisterd, de films gezien. En er is, in Orlando is er een, een Wizarding World of Harry Potter. Ja. Uh, daar is heel Zwijnstein en Zwijnsveld en de, en de Daikon Alley is, is nagebouwd. Ja. En het lijkt mij heel gaaf om een keer te zetten, binnen nu een tien jaar, als we allebei uh, een beetje geld hebben gespaard, dan gaan we naar. Amerika, dan vliegen we naar Orlando. Gaan we naar samen. hand in hand? En dan gaan we hand in hand, gaan we daar zitten, kameraden. En dan gaan wij naar de Wizarding World of Allebei Harry Potter. Allebei met onze toverstok in onze hand. Exact. <laughs> Dat worden hele wilde nachten. Ik kan uh, alle humor aan je kuishoudgordel, hoppateetje. <laughs> dus die wil ik even zetten. Nou, is goed. Als, uh, als bucketlist. Ja. Zometeen hier in de uitzending... Albert... Misschien een leuk afscheidscadeautje van hè? Wat, een kuishoudsgordel. Nee, een tripje naar Amerika. Ah. Zometeen naar Albert Jan als je meeluistert. Zometeen <laughs> zit Albert Jan hier, de programmadirecteur van ZUFM. Die wil ons even toespreken. Dus oh ik ben heel benieuwd wat voor klaagstang die allemaal... over hoe slecht we hier opruimden en dat soort dingen. Zometeen hier Albert Jan voelt. Aangeschoven bij ons Albert Jan, Volksprogrammadirecteur CFM Zandvoort. Goedenavond. Goedenavond, Heren. Stef en Stijn. Ik ben... Volgens mij heb je mijn personeelsdossier daar liggen. Wat dacht je? Want jij hebt het altijd tegen mij van... Ja, we hebben hier een personeelsdossier van jou. En ik dacht dat dat een soort van grap running gag aan het worden was. Maar er bestaat dus echt een personeelsdossier. Er bestaat echt een personeelsdossier. En daar ga je nu uit voorlezen. Nee, ik zal je dat besparen wat erin staat. Maar je gaat het wel ergens over hebben, goed. Nou, waar ik het over ga hebben is... Ik moet, ik moet als ook nog iets bekennen uh, aan je, hoor, Stefan. Dus dat zal ik ook maar even doen. Maar eerst, uh, Stef en Stijn, uh, jongens, het zit er bijna op. Ja. U gaat weg? Ja. Nee, je gaat naar Den Haag? Ja. Gaat samenwonen? Ja. En wat ga jij doen? Ik uh, blijf lekker in Hoofddorp. place to be. Uh, maar je, je bent niet uh, verloren voor de radio, toch? Nee, ik uh, ga vanaf... Uh, daar ga ik het zo ook nog even over hebben. Ah, oké. Okay, maar so, ik, uh, ik, ga, ik ga begin februari beginnen bij uh, Campus Radio op de HVJ. Oké, okay, ja. nou, ja. Ja, bedoel, jij bent drieënhalf jaar geleden begonnen op het gasthuisplein Ja. Als een, een opdonder. <laughs> en je zei van, nou, ik wil, wel graag, ik wil graag radio gaan maken. En uh, nou, we hebben je die kans gegeven. En die heb je met beide handen gegrepen. En uh, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. En dat jij het ook leuk vond, dat bleek ook. En gaandeweg kwam op een gegeven moment Stijn erbij. Of zo, Stijn, hoe doe je dat nou? wie is wie? Wie is wie? Ik ben Stef en hij uh, hey is Stijn. Ja, dat Stijn. is eigenlijk Stijn. vrij makkelijk. Nou, Stijn, st hoi Stijn. <coughs> uh, Stijn kwam erbij en uh, toen werd het format toch enigszins aangepast. <laughs> Vo voor die tijd hield jij je keurig aan je format. En uh, op een gegeven moment, ja, dan, dan uh, als programma leider, want uh, kreeg ik dan op, op een gegeven moment kreeg ik uh, wat berichten over... Uh, ja, ze gebruiken toch wel wat uh, andere taal als dat uh, de ouderen uh, bezig hem. En uh, nou, daar hebben wij, de, hebben wij even een keer een afspraak voor gemaakt. Hebben we gepraat. En dat heb je keurig op papier gezet. En dat papier heb ik natuurlijk. Daar ga ik niet uit citeren. Ik maar, wou net zeggen, ga nou <laughs> alsjeblieft niet uit citeren. Maar ja, is het is leuk. He? <laughs> wat ik je dus moet bekennen uh, is dat, ik, uh, dat je hebt het keurig aan het bestuur gestuurd. Ja. Het bestuur heeft het nooit gezien. Oké. Okay. En het, het mooie was wat er dus instond. Dat je dus grenzen aan het verleggen waren. jullie En dat je toch wat anders een soort radio wilde gaan maken. Maar het mooie was dat uh, ik tegen diegenen die daar dus wat kritiek op hadden... op die, die vrijpostigheid van jullie... <lacht> die, uh, uit dat briefje wat je had geschreven, of brief kan ik wel zeggen, epistel zelfs... Uh, stonden de nodige opmerkingen die ik dus weer kon terugleggen... of weerleggen aan diegenen die meenden wat kritiek op jullie te moeten leveren. Inmiddels hebben jullie met Stef Stijn uh, duidelijk uh, ja, een programma neergezet voor de jeugd. En uh, daar zijn jullie absoluut in geslaagd. Jullie hebben een grote schade vaste luisteraars. Bij wel hier hebben jullie natuurlijk hartelijk voor bedanken. Uh, jullie gaan uh, nu ieders weer zijn zweegs. Ga jij ook nog wat bij de radio doen? Of weet je dat nog niet? Nog geen idee. Den, ha Den, Den Haag lokaal of zo? Ja, nee, nee. Ik weet niet eens of daar een radio zit. Er zou vast een station zitten. Lekker politiek denk dus... ik. Maar ik kan niet radio, Ik kan alleen praten. Dus, dus jongens. Ik, uh... En zelf dat kan je eigenlijk niet zo heel erg goed. Jongens, dus ik hou het kort... Deze is voor jou, een foto. En als je deze even aan de andere collega wil geven... want die nachtuitzending vond je toch wel juf van net, hè? Ja, dat vond ik wel echt. Wij hebben een nachtuitzending gemaakt toen uh, de CFM 25 jaar bestond. Mag ik dat nog was... even snel, snel, snel vertellen? Want ja, tuurlijk. We moesten toen in ieder geval een hele nachtuitzending hebben... van 12 uur s'nachts tot... Tot 8 uur s ochtends. Tot 8 uur s ochtends. Ja. En ik, ik, ik wist niet hoe ik dat jou moest vragen. En ik, denk, ik begon zo van, nou, zou je het leuk vinden... om <laughs> van 12 tot 3 te gaan draaien? En toen keek je mij heel zielig aan. <laughs> zo van uh, drie uurtjes. Ja. Nee, je wou het helemaal, uh, helemaal voor je rekening nemen. En uh, inderdaad tot zeven uur s morgens uh, uh, muziek maken. En uh, ja, ons 25-jarig jubileum vieren. Daarvoor namens de luisteraars nog hartelijk dank. En uh, ik wens jullie uh, namens CFM al het goede toe in de toekomst. En uh, zoals jullie weten, de koffie staat hier altijd klaar. <laughs> en jullie zijn van harte welkom. Albert-Jan... Dankjewel. Binnen vier, even, minuten? Binnen vier binnen, minuten? Nee, niet binnen vier minuten, maar wel uh, even een applaus voor Albert-Jan. Ja. Ja. Hey, applaus voor jezelf. <laughs> en ik ben toch wel even benieuwd. Ik ga even het cadeautje, wat ik net... Uh, nou, ben Ik ook wel Ik zie van, dat het een fotolijstje is. Ah, oh, wat supertof. Dat vind ik heel leuk. Dat is de foto die... Nice. Uh, die gemaakt is... Uh, oh, ik hoor ook iets ploppen. Kijk eens aan. Ja, <laughs> ik voel me wel heel bijzonder. Dat ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Het is uh, de foto die gemaakt is uh, tijdens die 8 uur marathon. Wat een mooi jasje had ik aan van de H&M. Ik heb ik ook Goedkoop. Je hebt ook die foto van ja, mijn zonderlijstje. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Albert Jan, Dank super bedankt. Um, ik ga je zo meteen ook nog even bedanken in mijn afscheidsspeech. Jo, de, de, de champagne, de Stefan Stijn champagne met je eigen label heb oh, dus je nu al. <laughs> het is Jip en Janneke champagne. Ja. Er moet overal bezuinigd worden, ook bij de Hé, <laughs> hey, Albert, Jan, hartstikke bedankt uh, voor de en jullie ook bedankt voor, voor uh, vele uren radio. Yes, oh, kan... jongens, ik zeg proost. proost. proost. proost. On myself tonight Cause I just need one more shot. Just like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 Heeft hij zijn hele image veranderd? Voor mij blijft hij gewoon het kut homootje. Door de Justin Bieber, sorry daarvoor Cicada. <laughs> <laughs> dat is sweet Het is dat homootje waar je toch een beetje van houdt, weet je. Precies. Ja, precies. Zometeen meteen hier, Years and Years King. Ook Boys Like You, een nieuw van Ariana Grande Megan Meghan Trainor. Zo meteen. In het laatste half uur. Eerst gaan we even kijken naar het weer. Stijn, voor de laatste keer. Hij moet nu goed zijn, hè? Alles. Moet het nu? Dit is echt de... Uh... Dit is het moment dat je jezelf moet bewijzen. Nou, vooruit dan maar. Nou, vannacht is het op de meeste plaatsen droog en kouder dan een graad of 11 wordt het niet. Morgen lente weer in december, wolken en zon droog en extreem zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 12 graden op de Waddeneilanden tot 16 graden in Brabant en in Limburg. Vrijdag en in het weekend veel bewolking en met overdag 11 tot 15 graden blijft het extreem zacht. Applaus voor Stijn! Woehoe! Koning. Mocht het hoogste wat ik je ooit bereikt heb. Mocht uitspreken van het weerbericht. Mocht Helga van Leer een keer niet kunnen, dan uh, 06... Nee, dat Dankjewel, Sijntje. Dankjewel. We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Eén vertraging in de Randstad op de A2. Utrecht een bos ter helft van Nieuwegein. Er is een afgesloten afrit komt door een ongeval. Geen flitsinformatie. Heb je toch een flitser gezien die wij gemist hebben? Dan kan je melden via flitsers.nl. Nou, zijn we er klaar voor het laatste half uurtje? Nee. <laughs> 106.9. Dit is de boys like you.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 Je bent mijn cherry pie. Guess so Okay. I have to break to carry on en ook boys like you, Megan Trainers, samen met Ariana Grande. Ja, je hebt Bassie en Adriaan, je hebt uh, Carlo en Irene... en je hebt Stef en Stijn. En, uh, nou ja, Stijn, vertel, wat wil je nog zeggen tegen de lieve luisteraar? Nou, nou eigenlijk niks, maar het <laughs> moet, moet meer van jou. Nee, uh, ja, nou, ik was hier in, uh, in februari gekomen met jou. En uh, ik kende jou van school en jij deed het. En dat vond ik wel heel erg tof. Daar heb ik ook heel veel respect voor. En je deed het altijd alleen, zei je. En dat vond je op een gegeven moment toch wel uh, ja, wat minder leuk worden... Dus uh, toen hebben we het een keer uh, met z'n allen hier gedaan. Zei je van, nou, vind je het leuk als ik hier, uh, als ik hier ook mag komen? Zei, ja, tuurlijk. Dat vind ik hartstikke tof. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hebben we geprobeerd een format te maken. Is niet echt gelukt, maar <laughs> desalniettemin wel een erg tof programma. Uh, ja, iedereen die hier werkt wil ik toch even bedanken dat ik hier mocht zijn. Ook al uh, was het misschien niet uh, de meest kwalitatieve inbreng in ZFM. En uh, nou, ik wil ook jou bedanken dat je dit uh, met mij wou doen. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Even uit het hoofd. Hè? Even, uit het, Even hoofd. uit het hoofd. Ja, super. Ik, ik weet nog de eerste keer dat we die fotoshoot samen gingen doen. En dat we, we <laughs> fet, hebben dit hele, professioneel we hebben dit hele programma bedacht. We zeiden op een gegeven moment van ja, we moeten het programma bedenken. bitterbal draaien. <laughs> Sorry. We moeten het format gaan bedenken, we moeten iets gaan doen. En uh, toen zijn we gaan lunchen. En aan het eind van die lunch, twee, drie uur later, was het programma bedacht. Ja. En dat is eigenlijk precies zo gebleven. Ja. Dat is gewoon heel tof. En uh, nee, ik ga je zo ook nog bedanken. Dames ja. en heren Stijn Goed. Toppa. Nou, dankjewel. Dat is eruit. Ja. Nee, Door, Plaatje? Nee, ik ga zo meteen. Oh, ja, Master Speech komt aan het eind. Ja. Oké. Okay. En anders, als ik nu al begin, dan uh, ben ik tien minuten voor het eind van het programma klaar. Ja. Nou, zo meteen hier David Guetta, Bang My Head en Cascada is hier nu voor je. San Francisco. San take you back to 1969. Let's hit the city of freedom. Down. We're crossing the golden gate, party at the Frisco David Guetta en daarvoor die Cascada in San Francisco. Uh, en nu uh, is het moment dat ik iets moet gaan vertellen. Ja. Uh, nou, <lacht> Zullen we gewoon even bij het begin beginnen? Nee. <lacht> Laten we bij het eind beginnen en dan toewerken naar het begin. Maar lekker origineel. nee uh, ja, Ik weet dat ik hier uh, in september 2012 uh, mijn eigen programma kreeg. Die zomer had ik uh, geniet met, uh, met Albert Jan, de programmadirecteur... Uh, ergens midden in de zomer, wij waren op het strand... en toen zeiden we van, nou, dan gaan we meteen naar CFM. Uh, het is ontstaan doordat Yvette Lefferts... Die uh, zat op opleiding bij mijn ouders. En uh, mijn oom die luisterde naar mij daarboven op de zaak zit hun winkel. En uh, daar stond mijn internetstation aan. En ik was daar radio aan het maken. En uh, dat stond aan. En Yvette Leffers die hier werkte, die deed die opleiding. En die kwam boven wat kopen. En normaal had mijn oom dat nooit eigenlijk aanstaan als er andere mensen waren. Maar nu ineens had hij het aanstaan. En uh, Yvette die hoorde dat. En die zei van, hey wat leuk, daar, uh, daar, daar kunnen wij wel wat mee. En toen een maand later had ik een afspraak met Albert-Jan. Dus in Zandvoort, we waren op het strand. En dat... Uh, Dachten we mooi te combineren. En uh, ik weet nog dat we hier een beetje binnenkwamen: van ja, dan kijken we even wat we voor elkaar kunnen betekenen. En een beetje vrijblijvend. En uh, toen hebben we bijna een uur gepraat en een uur later uh, had ik ineens mijn eigen programma. En ik weet nog hoe ontzettend cool ik dat vind. En ik had zo'n kalender gemaakt in mijn telefoon. Zo'n appje die aftelde tot de dag van mijn eerste uitzending. En toen stond ik daar op het gasthuisplein midden in Zandvoort uh, met Daniel Leffert. En Daniel Lefferts die uh, ging mij leren schuiven. Ik had thuis wel een beetje een kleine studio. Maar ik had geen idee hoe je zo'n huge mengpaneel als dat we die hier hebben uh, moest gebruiken. En hoe dat allemaal werkte. En uh, Daniel was best geduldig met mij en dat ging hartstikke goed. En toen twee uitzendingen later... toen zei Daniel... Ja, je kan het nu wel alleen toch? En toen dacht ik... hè, wat? Moet ik hier alleen gaan staan... en hier alleen twee uur mijn ding doen? Ja, dat was ongeveer wel een beetje de samenvatting. Uh, en toen heel lang doorgeknald... met CFM Beachmasters. Uh, een ontzettend slecht format in het begin. Uh, ik snap ook nog steeds niet... waarom je dat in godsnaam door hebt gelaten... Uh, maar twee, twee jaar later, een beetje aangeschaafd en het wat, wat leuker gemaakt. En steeds proberen, werkt dit, werkt het niet? Heel erg aanvoelen van is het leuk, is het niet leuk. En ik denk dat ik er wel durf te zeggen dat we daar een heel erg tof programma van wisten te maken. En toen begin van dit jaar begon bij mij een beetje het gevoel te kriebelen van uh, misschien moet ik eens wat anders gaan doen, moet ik eens door. Het is heel erg een gevaar als je steeds hetzelfde blijft doen, dat je daarin blijft hangen, dat je jezelf trucjes aan gaat leren en dat je daarna nooit meer wat anders kan. Um, en die zorgen die heb ik toen met Albert Jan besproken en toen kwamen we uiteindelijk tot de conclusie, wat we eigenlijk in het begin al een keer zeiden, maar waar we nooit echt werk van hadden gemaakt, van misschien is het leuk om, uh, om er iemand bij te doen, om het een duo presentatie te maken. Nou, insert Stijn Duursma. Uh, we, hadden toen, uh, we waren op school, hadden we toen een keer een project. En toen zei hij van, oh, ga lekker mee hier naartoe. En uh, het was natuurlijk hartstikke leuk. Van, ik wil jullie laten zien wat ik doe elke woensdagavond. Maar ik had ook in mijn achterhoofd, misschien dat ik daar wel een beetje kan screenen. Van, hey, dit is leuk op de radio, dat niet. Misschien haal ik daar wel wat uit. Dus uh, bijna de halve klas, die zat hier op een gegeven moment in de studio... En uh, toen weet ik nog dat Stijn een weerbericht voorlas. En ik denk niet dat je dit weet. Maar Albert Jan die stuurde mij toen een appje van wat een mooie stem heeft die jongen... die dat weerbericht zit voor te lezen. En uh, nou ja, eigenlijk, wij klikten heel erg goed. En op een gegeven moment stond er eigenlijk het idee van... misschien dat we samen wel een, een tof programma kunnen maken. Jij als de radioman en uh, jij als die boer uit Emmen... die gewoon alles zegt wat hij denkt en alles doet wat hij leuk vindt. En daar komt eigenlijk altijd wel iets uit. En uh, nou ja, dat is ook eigenlijk precies wat het programma is geworden. En uh, nou ja, Albert-Jan heeft het er net uitgebreid over gehad. Uh, daar uh, is soms ook wel eens wat uitgekomen... wat misschien wat minder geslaagd was of wat minder leuk was, of waar ook wel kritiek op was. Maar ik denk ook dat je als radiomaker... af en toe dingen moet doen... Uh, die niet iedereen leuk vindt. Ik, ik denk dat je beter radio kan maken... die de ene persoon laat lachen... en de andere persoon een beetje boos maakt... dan dat je hele neutrale radio kan maken... die, die iedereen tevreden houdt. En er zijn in de radiowereld zelf zijn er ook heel veel discussies over. En ook veel verschillende meningen. En bij het ene station doen ze het zo... en bij het andere station doen ze het zo. Maar ik pas dan toch meer bij het station wat zegt van... joh, weet je, ga lekker doen wat je zelf wil... Uh, wel uiteraard binnen bepaalde perken. Maar probeer dingen en probeer af en toe die grens een beetje op te zoeken. En hier en daar als je niet uitkijkt. Er per ongeluk één klein stapje overheen te doen. En dat is eigenlijk ook wel wat ik heel erg kenmerkend vind aan CFM. Maar um, ook als we, we hebben dan bitterballen sessies af en toe hier. Met, uh, met de hele crew. En wat ik dan heel erg merk. In tegenoverstelling van, van andere lokale omroepen, is dat bij heel veel lokale omroepen... proberen ze nu een beetje 538 of 3FM te spelen. En uh, mensen mogen niet meer hun eigen muziek draaien... maar mensen die krijgen gewoon het format... zodat het station als één geheel klinkt. Maar ik denk dat daar de lokale omroep niet meer geschikt voor is. Ik heb zelf het idee dat in, qua nieuwsvoorziening... misschien de lokale omroep al helemaal niet meer de way to go is. Omdat dat met internet uh, eigenlijk gewoon niet meer zo is. Ik denk dat wat je het beste kan doen op lokale omroepen... omdat het gewoon steeds moeilijker wordt... om daar een groot bereik voor te creëren. Dat je mensen hun eigen programma moet laten maken... en ervoor zorgen dat er mensen zijn die het echt heel leuk vinden... die speciaal voor dat programma intunen. Want met een, een groot hitradio-format, dat werkt niet op lokaal niveau. Dat daar heb je de grote zenders voor. En die kunnen dat veel professioneler doen... omdat die veel meer geld hebben. Dus wat blijft dan de taak van de lokale omroep? Gewoon iedereen zijn eigen programma laten maken. Echt een programma dat klinkt zoals die persoon is. Zodat er mensen zijn die het echt heel erg leuk vinden... en die daarvoor intunen. En ik denk dat dat, dat het bestaansrecht van de lokale omroep nog is... En mede om talenten op te leiden. En ik heb daar toch wel dankbaar gebruik van gemaakt de afgelopen jaren. Want ik kwam hier binnen als een, een stumper die niks kon. En ik ga weg als een stumper die net even iets meer kan. En uh, nou ja, daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor... dat ik die kans destijds gekregen heb. Um, Stijn kwam erbij in 2015. Uh, ik weet nog dat we op een gegeven moment bedachten... nou, dan moeten we het ook echt groot gaan aanpakken. Dus toen uh, had ik tegen mijn papie gezegd... van uh, die, die fotografeert graag... van joh, we willen een beetje een geinige, grappige shoot... wat ook een beetje ons programma weergeeft... Dus wij uh, gingen daar staan voor die camera. Super akkerd. Wij allebei ook zoiets van... oh, voor een camera, hoe doen we dat precies? Uh, maar dat was wel heel leuk. Super veel gelachen. En ik heb er nog een huisprofielfoto aan over gehouden. Dus dat is gewoon helemaal top. Um, en die fotoshoot stond online. En we gingen toen samen lunchen. Van joh, uh, dat programma dat gaan we bedenken. En dat gaan we helemaal maken. En dat was eigenlijk in één lunch bedacht. En dat is eigenlijk het format zoals het nu nog steeds is. En het is eigenlijk altijd een heel leuk programma geweest. Wat rebels. Misschien niet altijd even strak als ik wilde. Omdat hij dan net op het einde van een intro toch nog even een nieuw punt in wilde brengen. Maar dat maakte het ook wel heel erg leuk. En heel dynamisch. En een, een reden waarom ik hier elke week weer met plezier naartoe ging. En dat, daar wil ik jou heel erg voor bedanken. Dat je daar bent ingesprongen. En dat je dat... Aan te gaan ook als radio leek. Die dacht van ik ga eens kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Hoe het allemaal moet. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Dat je mijn sidekick wilde zijn de afgelopen maanden. En uh, dat we zo'n toffe tijd hier hebben beleed. En dan wil ik nog even het bestuur bedanken. Uh, Albert Jan voor de gegeven kans. Jullie dat jullie hier allemaal zijn vandaag. Dat vind ik echt heel erg te gek. Uh, mijn ouders die, die me altijd gesteund hebben in het radio maken. En ook soms zeiden van joh dat tentamen van morgen. Dat is misschien net even iets minder belangrijk dan je radioprogramma van vanavond. Uh, en uh, ik wil ook, dat is misschien heel cliché... maar wel waar uh, mijn vriendinnetje even bedanken... die uh, helemaal in Brabant nu met oortjes in zit te luisteren. De zus probeert contact met haar te zoeken... maar ze zit helemaal met haar oortjes vastgeklemd in haar te luisteren. Uh, ik wil haar niet alleen bedanken omdat ze gewoon mij heel erg steunt... en mij heel erg ondersteunt in alles wat ik doe... en omdat ik van haar hou... maar ook omdat ze hier een keer sidekick is geweest... en omdat Stijn Duursma af en toe wel eens een provocerende opmerking... richting haar heeft gemaakt, wat ze niet zo grappig vond... maar ondanks dat toch altijd achter bleef staan wat ik doe... En me daar heel erg in steunt. Uh, ja, en iedereen hier bij CFM. Ik heb ook heel erg gelachen genoten... Uh, van, de vierent of van de acht uur uitzending die we gemaakt hebben... voor het jubileum waar Albert-Jan net ook al aan refereerde. En uh, we gaan het stokje doorgeven. Uh, de komende weken dan is er even niks te horen. Volgens mij gaat volgende week Willem Bruijs een hele toffe uitzending hier neerzetten... rondom kerst op dit uh, tijdstip. En uh, oh, begin januari dan... Uh, of tenminste iets later... Ik, ik weet ook niet wat ik daarvan mag zeggen... dan uh, gaat Jonas, die gaat uh, CFM Beachmaster... zoals het vroeger heette, gaat hij doorzetten... Um, en dat vind ik heel erg te gek. Want ik vind ook gewoon dat, dat Beachmaster een coole titel is. En dat het gewoon doorgezet moet worden. En ik wens Jonas samen met Quinten trouwens daar heel veel succes in. En ik denk dat zij dat heel erg goed gaan doen. Uh, daar heb ik het, het volste vertrouwen in. Mocht je het leuk vinden om mij te blijven volgen. Dan heb ik een Twitter account. Stefan underscore En uh, vanaf begin februari ben ik te horen op Campus Radio. Dat is een, een nieuw radio initiatief vanuit de Hogeschool van Amsterdam. En die gaan daar uh, heel veel tijd uh, in stoppen. En het wordt ontzettend tof. En om daar deel van uit te gaan maken, dat, dat is ook weer gewoon een nieuwe start. En ik wil vooral ook tegen iedereen hier zeggen... blijf gewoon doorgaan zoals jullie doorgaan. Probeer niet die nieuwe dag te zijn, maar probeer gewoon die lokale omroep te zijn... waarin iedere programmamaker de vrijheid krijgt om te doen en te laten wat hij wil. Want daardoor denk ik dat er een hechte gemeenschap als, als Zandvoort... of een radiostation uh, het, het best tot recht kan komen. En dat is eigenlijk alles wat ik wilde zeggen. En dan is er voor een radiomaker eigenlijk geen belangrijker moment. dan de laatste plaat. En uh, ik ben drie keer eerder gestopt bij een radiostation. Of dit is eigenlijk mijn derde keer. Eén keer met mijn eigen internetstation. Eén keer bij een habbo radiostation. voor alle out loud. En nu bij CFM. En uh, dit is de plaat die ik altijd heb gedraaid. En waar ik nu ook mee wil afsluiten. En dat is een Nelly Furtado En uh, heel toepasselijk. All good things come to an end. JFM Nelly Vertado, All good things come to an end. Ik heb nog één shout-out over. Ze heeft de best voor Lieve, lieve oma die geen ene uitzending gemist heeft. Mijn laatste seconden bij Cfm, die zijn voor jou. Dank je wel.